Start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Hezbollah wil wraak nemen op Israël voor de dood van zijn commandant Samir Kantar. De Libanees kwam gisteren in Damascus om bij een raketaanval die vrijwel zeker het werk was van Israël. Na zijn begrafenis zei Hezbollah-leider Nasrallah op de Libanese tv dat zijn beweging de moord zal vergelden. Israël wil geen commentaar geven op de dood van de Hezbollah-strijder.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 In de eerste drie kwartalen van 2015 is dit verder opgelopen tot 35 procent. In tien jaar tijd is het aantal reizigers dat met een prijsvechter vliegt verdubbeld naar ruim 20 miljoen. En vooral de regionale vliegvelden Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht profiteren van de toename aan budgetreizigers. Justitie in Burkina Faso heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd... tegen oud-president Compaoré voor de moord op zijn voorganger Thomas Sankara...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 Het weer, op veel plaatsen regen die de hele nacht aanhoudt. Er staat een stevige zuidwestenwind, vooral op de Wadden... met kans op zware windstoten. Minima vannacht tussen 7 en 12 graden. Morgenochtend vanuit het westen geleidelijk droger. Het blijft bewolkt en het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hmm.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 We gaan rustig door met draaien van muziek uit kerstfilms. En natuurlijk beginnen we altijd met een hele grote hit... die uit een kerstfilm komt deze keer. En dat is uh, Faith Hill, Where Are You Christmas... find you Why muziek van Ellen Sylvester komt die <tied> er nog geen achteraan uit de film uh, uh, Christmas Carol, film uit 2009. Uh, dit is de titelmuziek. steeds in de soundtrack, A Christmas Carol, film 2009, is volgens mij even op televisie. God bless us every. feel it. Blessings send us from above, guide us on our way. We raise our voice as we rejoice, Bow our head and pray. A miracle has just begun. klanken en dat allemaal uit de Christmas Carol en we gaan in door mee draaien van kerstmuziek, want ook de film 11 staat op de rol, die is aanstaande woensdag 23 december om half negen nee, sorry, dat vergis ik me, de film 11 is dinsdag 22 december om kwart voor elf, Zeg zijn ook zoveel films en daar is de muziek van John Debney. het is mooie muziek, draai ik ook wat uit uh, Papa Elf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 En daar kijkt iedereen hem raar aan. Omdat hij zich totaal anders gedraagt. En niemand hem gelooft als hij vertelt waar hij vandaan komt. Vooral zijn vader niet. Deze film is dinsdag 22 december. En woensdag 23 december. Om... Dinsdag om kwart voor elf. En woensdag om tien over elf. TV, SBS 9. Nou, De titelmuziek, de main title. Zelfs de tijd van het jaar. naar de soundtrack Elf. En dit was het nummer de Showdown in the Park. Prachtige eigenlijk filmmuziek van John Dapney. Elf, aardige film. Mooie muziek, zeker de moeite waard. En ook weer op televisie de, de komende dagen. Een hele bekende knaller is Miracle on 34th Street. De muziek gecomponeerd door Bruce Brothen. Uh, dit is, uh, uh, ik draai er gewoon het uit, North Pole Moon. Chris Kringle wordt door Macy's bekend warehuis ingehuurd als kerstman voor het kerstseizoen. Een gewetenloze schurkerige rivaal van Macy's stelt alles in het werk om het, om het zo belangrijke en rijke warehuis over te nemen. Daarnaast probeert hij Chris Kringle ook in discrediet te brengen. Ja, mooie muziek, onder andere ook deze. Uh, dat is Love Theme met Dan Higgins op Sopran sax. Gezelligste tijd van het jaar met Cfm. Cfm. CFM. CFM. Ja, CFM. En wij zijn bezig met uh, de kerstspecial van uh, CFM Cinema. Met heel veel kerstfilms. En wij draaien nu uit de soundtrack uh, uh, Miracle on 34th Street. Het nummertje Susan's Christmas Wish. Toch weer in. Ik kenmerk voor de muziek in kerstfilms. Het is altijd het klokspel, de bels, die in alle nummers zitten. Ook in dit nummertje uit de film. Eens even kijken hoe de film heet: One from the Heart. Het is het laatste nummer van het CD'tje. En dat is dit. Geen kerstfilm, maar uh, wel een, een mooie kerstmelodie. Een film die altijd in het, uh, de, de donkere dagen voor kerst of in de dagen tussen kerst en nieuwjaar, oudjaar uh, uitgezonden wordt, is The Holiday. Daar zit ook prachtige muziek in, onder andere dit nummer. De woensdag op net vijf. Uh, mooi film. Leuke film. 2006. Romantisch film natuurlijk. En dat gaat over Amanda Cameron Diaz. Is een Amerikaanse die de nodige problemen in haar relatie ondervindt. Om even weg te zijn van al dat gezeur. Ruilt ze gedurende vakantie haar huis. Tegen die van een onbekende Engelse lady. Hierdoor komt ze in het leven van Iris. Kate Winslet. En nemen ze tijdelijk ook haar leven over. Ja, aardige uh, film. Leuke muziek. Van Hans Zimmer. En dat is ook nummer Cry. Het mooie soundtrack, de Holiday... ...van gecomponeerd door Hans Zimmer. Uh, de volgende film is uiteraard... ...ook op televisie en dat is... even, even ...Surviving Christmas, muziek gecomponeerd... ...door Randy Edelman. Kiss by Snowflake. in Christmas. Uh, de muziek in dit deel van het programma is een hoge kwaal geholte zou ik maar zeggen. Maar goed, de muziek is toch wel grappig. Surviving Christmas. Muziek Randy Edelman. Het verhaal als de rijke Drew Lettum gedumpt wordt door zijn vriendin. Lijkt het erop dat Drew opnieuw de kerstdagen is en eentje moet doorbrengen. Maar op advies van zijn therapeut gaat hij terug naar het huis waar hij vroeger met zijn ouders heeft gewoond. Drew besluit nu om het gezin dat nu in dat huis woont een groot geldbedrag te betalen als ze tijdens de kerst net willen doen alsof ze zijn familie zijn. Aanstaande Donderdag om half negen op televisie RTL 8... en vrijdag 25 december om twee uur s nachts. Voor de extreme kijker. Ja, uh, dat te valt bij dit nummertje wel mee... want dat is uit de Muppet Christmas uh, Carol soundtrack. Uh, the When the Love is Gone. Dat ik, uh, die film wordt volgens mij niet gedraaid in de kerstperiode. Jammer, want het is best een aardige film. Een de betere Muppets. Was almost always. always, it was like a fairy tale. We live out you and I, and yes, some dreams come true, and yes, some dreams fall true, and yes, the time has come for us to say goodbye. Yes. tijd voor Howard Blake uh, met de muziek uit de Snowman. Vorige week heb ik uh, Nightwish gedraaid, Walking in the Air. En deze keer doen we het van Ellet Jones. En dat allemaal uit de tekenfilm de Snowman. 1982, uh, muziek gecomponeerd door Howard Blake. De Snowman, uitermate bekend. Uh, als je hem nog nooit gezien hebt, kijk je op YouTube. Daar staat het filmpje compleet, de Snowman. Maar in 2012 is er nog een Snowman gemaakt. De Snowman en de Snowdog. Een uh, film uit 2012. Uh, daar zit mooie muziek in ook. Ook een tekenfilm. Kan je ook trouwens op YouTube nakijken. Uh, Light the Night. Dat wordt gezongen door Andy Burrow. Andy Burrow's. So lonely. Dat is de drummer van uh, Razor Light geweest. En die zong deze prachtige uh, uh, song: uh, Light of the Night. Uit uh, soundtrack van The Snowman en The Snowdog. En de uh, instrumentale nummers zijn gecomponeerd door Ilan Eskeri. En dat, dit is The Snowman en The Snowdog. Muziek. Verrassing van deze kerstfilm zou ik zeggen: The Snowman en de Snowdog. Zeker, zeker de moeite waard. Prachtig soundtrack. Is helaas niet op televisie, maar op YouTube staat hij wel. Uh, ja, dan kan je niet om deze film heen: The Nightmare Before Christmas. Eén uh, nummertje: de Overture. Kerstfilms, wat muren, de snowman en de snowdog. Mooie klanken, een beetje kwijlerig af en toe, maar goed, dat hoort erbij bij de kerst. Hier brandt de in de studio. De ruimte is prachtig versierd met allerlei zilveren ornamenten, vlinders zie ik, slingers, kerstballen. Ja, een glaasje gluurwijn erbij zou fijn zijn natuurlijk. Ja, we zitten bijna op de laatste uitzending voor uh, de kerstdagen. Maar volgende week zijn we er gewoon weer met uh, CFM Cinema. Ja, ik denk dat we eigenlijk alle hits van de maand maar eens achter elkaar draaien. Ik wens je hele gezellige dagen en een bijzonder goede spijsvertering toe. Want uh, het betekent dat kerst nog heel vaak wat meer innemen dan het gebruikelijk is voor je. En natuurlijk heel veel gluurplezier naar al die films op televisie, bioscoop of waarver je kijken wil. Voor zo direct wel, welterusten, morgen gezond weer op. En heel veel succes bij het boodschap doen. Tot volgende week. See you.